in 2005 president en bleef dat acht jaar. Hij stond in het Westen bekend als hardliner. Er is ook nog ander nieuws. Een spookrijdersongeluk vorig weekend op de A59 bij Waalwijk... heeft een tweede leven geëist. De zwaargewonde automobilist die op een spookrijdende auto botste... is in het ziekenhuis overleden, meldde Brabantse media. Hier kwam de spookrijder zelf om het leven. Een vrouw van 81. En schaatser Marcel Bosker mag volgend weekend meedoen aan het WK. Hij is vanmiddag in Heerenveen Nederlands kampioen allround geworden... en daarom krijgt hij als beloning een WK-ticket. Eerder van Joya Lancee het NK allrounds bij de vrouwen. Het Veronica Weer van Weer Online. Op steeds meer plekken bevolkt, het eerste in het zuidwesten. In het oosten en noorden schijnt nog een tijdje de zon. Het is 10 tot 14 graden. Morgen meer zon en erg zacht met in het zuidoosten lokaal 17 graden.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 in we go again Dennis Hubei. Dit is Veronica it is only On radio Veronica. PDA to contemplate this audiovisual opiate. One years from now, tidal fights and human rights. for satellites, your parasites. AI. Now I gotta tell you. Deze heb ik al een tijd niet gehoord. Wat een geweldig liedje. De momenten aan het klussen in de, de kamer van onze kleindochter... die uh, na heel veel gedoe eindelijk weer bij de moeder komt wonen. En uh, op dit moment uh, de laatste hand aan het leggen. Het wordt een prachtige prinsessenkamer. Lekker bezig, Raymond. En uh, succes daarmee. Laat even zien hoe het uh, eindresultaat eruit komt te zien. Taylor Dane, die draaide ik daarvoor. Tell it to my heart. Daar ging Saskia de Bruin weer lekker op. Die zegt, ik heb dit geplaybackt op school als uh, jong meisje. En elke keer als ik het hoor... dan zie ik mezelf daar weer in die enorme aula staan. Ik vond het doodeng. Maar het was wel een sensatie en een ervaring die ik niet had willen missen. Taylor Dane dus, tell it to my heart. Dank je Saskia voor je berichtje. En uh, zo komen er heel veel berichtjes binnen via de Radio Veronica app. Danielle van Vliet die is op dit moment aan het koken. Uh, Esther van der Heijden die zegt, um, een fietsdochtje gemaakt. Even voetjes op de bank momenteel. En um, Tom van de Brink die, uh, is op dit moment aan het sleutelen aan zijn motor. Hij zegt: Het wil niet helemaal lukken, nog maar. Op dit moment um, geef ik toch niet op. En als het echt niet lukt, dan ga ik hulp halen. Radio Veronica staat aan. Dankjewel voor de fijne muziek. Dankjewel, Tom, voor je berichtje. Ja. En zo zijn er heel veel mensen die zich dus melden en aan het genieten zijn van de beste eties bij Radio Veronica. Tot 6 uur nog bij je. En. Um... Ik heb zometeen voor je op speciaal verzoek van Catalijne Vitesse. Rosalind, hoor je zo meteen. Eerst Brian Adams en Heaven. Veronica. Pray Eigenlijk heeft zij alleen maar dansliedjes gemaakt... namelijk deze Fame en Flashdance for the Feeling... maar ja, wat een indruk muzikaal gezien achtergelaten. Irene Garra dus, Vitesse daarvoor. Rosalind, dit is Radio Veronica, de beste ethisch. met onderweg muziek van onder andere Such a Shame, Talk Talk. Ook Evelyn Thomas ga ik draaien, eerst deze van ABC. Dit is The Night You Murdered Love. It's cold outside night. Love on the night. Not a broken heart girl Pads. Zakken van 36 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Hebro of Mora, saté, lode toppings, Loompia of snackbroodjes, 1 plus 1 gratis. Jumbo. Woonzinnig voordeel bij Leenbakker? Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op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 Op veel plaatsen is het bewolkt. Er kan af en toe wat regen vallen. Komende nacht is het droog en komt het af naar 5 tot 7 graden. Morgen een zonnige dag en het wordt zeer zacht met 13 tot 17 graden. Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ekdop. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu Dennis B. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Radio Veronica. 80 only Such a shame To believe In escape A love from Every face That's a change Okay. Yeah. in een goed liedje. Hij blijft lekker dit. Evelyn Thomas en High Energy hoorde je. Erik van Dongen, die je vroeger maand via de Radio Veronica heeft, die zegt uh, ik heb hier zo ontzettend op gedanst. En je hoort hem eigenlijk veel te weinig. Dus Erik, speciaal voor jou en iedereen die hem leuk vond. Evelyn Thomas dus. En daarvoor ook nog Talk Talk en Such a Shame. De beste 80's tot 6 uur bij je bij Veronica. Daarna tijd trouwens voor Wouter van der Goes en de platenzaak. Alles vanaf vinyl. met één. Mick Jagger, Just Another Night hoor je na Paul Carrick I need you. Big Jacker and just another night. Robert, die vond hem hartstikke lekker en uh, die ging er goed op zij. Daarvoor uh, draaide ik ook nog Paul Carrick en I need you. Het is er de hoogste tijd voor. Ik ga langzaam maar zeker ruimte maken. De kruk op de juiste hoogte zetten. De studio nog even schoonmaken. En vooral de plek creëren voor twee draaitafels. Want Wouter van der Goes komt eraan. Twee uur lang alles vanaf nieuw bij Radio Veronica in de Platenzaak. En tot die tijd bekom er andere nog deze voor je van Sting and the Police. This is every little thing she does is magic. Save the day, ontlock police. Every little thing she does is magic. Nog eentje, en dat is het tijd voor Wouter van der Goes en de platenzaak. En die ene, die is van Johnny Hates Jazz en heet Turn Back the Clock. Gaat tot later.